Oh. Bredebaai Makmaker van de Hans Stichting. Oh, wat enig zeg. Komt u me alweer vragen of ik met de lijst rond wil gaan? Nee? Oh, jammer zeg. Ik heb er zo van genoten. Overal van die blije gezichten aan de deur, hè? U hebt mijn lijst toch wel gekregen, hè? Goed zo. Wat niet? Het bijbehorende geld. Hoe bedoelt u mevrouw Bredebaai Makmaker? Oh, wat ik opgehaald heb. Maar dat is er niet. Malle, wat zegt hij? Ja, het geld, ja. Ja, dat is het niet. Nee, luistert u naar u even dan leg ik het u even uit. Oh, het was zo schattig zeg. Dan belde ik bij de mensen aan, hè. En dan zei ik zo van... Uh, Goedenavond, ik ben van hulp aan mensen. U weet wel, de handstichtingen. Kunt u er misschien iets voor missen? En dan keken ze me heel ongelukkig aan en zeiden ze... Nee, maar misschien kan de stichting misschien iets voor mij missen. Nou ja... En het is hulp aan mensen. En het zijn mensen tenslotte. Dus ik heb ze meteen maar laten intekenen voor hoeveel hè? Mensen. En zo keurig hè? Allemaal eerst even kijken wat de buren gevraagd hadden. En daar zelf dan netjes een paar gulden boven gaan zitten. Lief hè? Maar oh oh oh, wat is er dan nog een armoede op de wereld zeg? De een heeft geen geld voor benzine. De ander kan zijn vakantiereisje naar Indonesië niet meer afbetalen. En ga zomaar. Hallo? Hallo? Mevrouwtje Brede bij een makmaker heeft heeft neergelegd. Nou ja, ze heeft er ook heel wat mee te stellen hoor met haar hand. Het hangt allemaal tezamen hè. Niks staat op zichzelf. Het is één groot geheel alles. Mensen, mensen wat stink ik. Goedemorgen. mee wil Morgen, ja, ben je het niet mee eens? Nee, ik, ik ruik niks. Nee, dat is mijn lucht wat je ruikt. Je ruikt me lucht van mijn spel, hè. Dat is een spelstank. Nee, ik bedoel wat ik zei, even van de samenhang, hè. Hoe alles samenhangt. Een onderlinge afhankelijkheid van elkaar, hè? Dat het één niet bestaat zonder het andere en omgekeerd. Hoe denk jij erover? Nou, dat lijkt me een bijzonder wijsgerige gedachte. Ja, ja, ja, vond ik ook, ja, ja. Je moet er maar op komen, hè. Maar ja, dat hebben wij, hè. Wij biedelsen, zo denken wij. Zo zien wij dat, hè? Het één kan niet zonder het ander. Een soort van wisselwerking. De meest uiteenlopende zaken. Met als overkoepelende gedachte de, de, de, de hoe heet het? Uh, de, de, uh, de wet van uh, antropie? Nee, nee, nee, de vredering van Vreemdelingenverkeer. Hè? Dat begrijp je niet. Kijk, hier een is, daar een warme bakker, totaal verschillende branches, die hebben onderling niks gemeen. Denk je, denk je. Uh, maar als de toeristen wegblijven, staan ze van het winter allebei in het rood. Dat bedoel ik. Krijg je het nog volgen? Of, of, of zeg je het te moeilijk? No gaat nog net kijk toeristen hè? broodeters hoera zegt de warme bakker en spuiters ook hè? uit die bussen die spuitbussen hè? die vieze als spuiters uh, van die zonnebrandolie, hè? die verkoop je als drop aan die lui zo'n drogist, niet waar ja, ja ja en en daarmee wil je zeggen dat als dat ga wegblijft, weg blijft die zwervers die doet naar toeristentuig, hè? dan kan hij ze op zijn buik spuiten die eerst, die vieze klein en met zijn kleider hemmetje weer uitvlakken bij wijze van beeldspraken... en dan zit ik van de winter in de leegloop. Kijk, volgroot niet, of gebruik ik jou nog te veel jargon? Nou, dat laatste is me niet helemaal duidelijk eigenlijk. Niet? Nou, als die smeerlappen in het rood komen te staan... die krentenwegers, die dropsleiders, hè... nou, heus, dat dat mij van het winter idem zo weer ik gaat schelen. Over samenhang gesproken, over onderlinge afhankelijkheid... Dan mag jij dan een wijscherige gedachte noemen, maar voor de aannemer is het ze bankroet, die bandieten. Oeh, nou begrijp ik het. Ja. Je bedoelt als het VVV hier maar genoeg toeristen naartoe haalt, dan gaat het de middenstand goed en gaat het jou goed. Ja, laat dat maar aan mij over hoor. Als het zo goed gaat, zit ik gebeiteld. En dan hoeven ze maar te zoeken. Ik ken de term? Ja, gewoon ook weer. Zoeken, ja ja, vakterm, hè. een soort van ordewerving. Heel oud begrip hoor, in de aannemerij. Leerde je als kind al bij pa aan het handje. Dan nam je maar voor mij, de oude Pieter. Gode mee, Augen. Dan gaan we puutjes zoeken, men hè. Puutje? De puitje. puutje. Oud-Hollands van puutje, met puutje. We puutjes zoeken. Puitjes zoeken. Hoe, hoe ging dat dan? Nou gewoon zoeken, huh? naar een puutje dus, in de winkelstraat. Progest bijvoorbeeld. Paar keer opvallend in en weer lopen voor de manse zaak, zoekende houding, naar binnen kijken, nee schudden doorlopen, terugkomen, naar de overkant, hele rij winkels af gaan staan turen, elkaar verwijsterd aankijken, schouders ophalen, wijzen, diep nadenken, succesverzekerd Ja. Ja, wat dacht je zeg, dat houdt zo'n man niet uit hè, die komt binnen het half uur even de deur staan, Zit me het waarschijnlijk, hebt Zoekt u iets, heer Biels, goeie? je? Mm. <coughs> en pa ja, ja. Dan droog hij de paard, zeg. Er was hij toch vroeger een drogist. Duivel de paard, zegt Er was hij vroeger toch een drogist ergens. Oud-Hollands weer, je wel. Nou ja, of je de man een klap in de maag gaf, hè? Ja, al was hij het zelf, zeg. Ja, ja, ja. En dan was de heer drogist niet goed genoeg, of pa liet het hem zeggen ook, hoor. <laughs> ja. Met het grafische keel van... bo, maar, maar, zie je dan niet. Dat er hier is een uur. <lacht> en pa, en pa, dan weer verbaasd aankijken. blik naar de oude puis, schateren. man heeft iets goeds gezegd, stokken opeens, zien dat de vent het mengt waarachter, dus zo van, ha ha ha ha ha je wel. ha voor ha zielen, hè? Huh? Nee, dan kon ha meteen het ha ha trekken. Pa. Ja, het is een talent, ah, een gave. Het is een gave soort van genialiteit hebben we allemaal bij Bielsen. Je ziet het, hè? Nou weer met het VVV. Ja, wacht even, daar had George een tijdje geleden ook nog over Het is niet mogelijk, is maar achter Nou, dan is dat voor het eerst hoor <laughs> Wat zei hij er dan over, Piet Nou ja, vaag, even hoor ja, ja. Iets van dat hij het nog niet helemaal kon overzien, hè Nee, nee, dat kan hij niet, nee, dat heeft hij niet, hè Dat mist hij, visie, gebrek aan visie hè? Dan leg je het er maar uit, hoor Klank en lichtspel in het openluchttheater. Enorme toeristen trekken. Het VVV erachter. bussen, Extra tijnen. Eh, alles. En dan ziet hij het nog niet. <lacht> vertel eens. Vertel eens. Wat zei hij? Wat zei hij? <lacht> hij kon er niet overzien. hè De totale opzet zeker. hè Nee. De ramp. De, de ramp. Voilà. Over gebrek aan visie gesproken. Hij kon nog. De ramp niet overzien. Nee, maar misschien is dat een gave. Ja, nee? nou, daar, uh, daar hebben wij, Bielsen, dan ook al geen moeite mee, hoor. Dat overzien wij in één oogopslag. Ja? Ja, als ik dan gisteravond in die leverkuil sta te kijken, dan is één blik voldoende, hoor. Dan weet ik het. En dan haal je schouders op en dan zeg je... Morgen, chef. Wel te rusten, Pol. Wat zegt u, chef? Wel te rusten, Pol. Uh, kruipt u er alweer in, chef? Nee, ik probeer er maar weer een beetje uit te kruipen, Pol. Oh, in de zin van uh, morgen stond kater in de mond, chef? Nee, ik zit te zingen, Pol. Nou, oppassen geblazen dat, chef, dat u vanavond niet voor de poes bent, hè? Wat zou het, Pol. Gisteravond voor de leven, vanavond als sprak voor de poes. Doe verstandig, eten aannemen, chef. Uh... Gefeliciteerd trouwens nog daarmee, chef. Daarmee waarmee? Uh, met gisteravond, chef. Gefeliciteerd? Ja, ja, leuk succes, lief, de chef, gisteravond. Met het klank en lichtspel, weet je wel, voor het VTV. Boel volk, hoor. Idee van de chef weer, hè. Leuk aangeslagen allemaal. Voor nou even, zeg. Als je het over het vliegende knock-out hebt, zeg. Leuk aangeslagen allemaal. Bedoel ik, chef. Een voltreffer, hm. hoor, lief. Mensen braken de zaak haast af, ha -ha Haast? Haast, Paul? Het theater. Hebben ze dat naar jouw idee haast afgebroken, Terhelle? Dat beeldschone hoekje in het bos van Piet. Ja, ik ken het. Het Openluchttheater. Ja, de openluchtkrater, zal je bedoelen. Of Monus er even geland is, zeg. Takkie, waar zijn mijn blaadjes? Nee. Ja, het moet zijn vorm nog een beetje vinden, chef. Een Beetje op elkaar inschieten nog, hè. Nou, dat is nou, het enige wat er nog aan ontbrak, Paul. Dat ze nog een beetje op elkaar gaan inschieten, man. Dan is het bos van Place compleet, de mensen hoor. Ja, het was de chef een beetje het eigen tijdslief. Chef, blijf maar tegen de stroom oproeien, hè? Ja, over roeien gesproken, Paul. Vooral hoor, te helle dat vijvertje daar. Oh ja, dat is net een sprookje, hè? Met die twee koninklijke zwanen vooral. Ja, nou die lopen daar nou hun twee koninklijke platvoeten te verslijten hoor. Op zoek naar. Op zoek naar wat? Naar het vijvertje. Ja? Waar is dat gebleven dan? In de bomen. Dat hangt dan nu even in de kale bodem. Hij ah, is een beetje uit de hand gelopen, dat chef. Had ik hem al even op gewezen hoor, heeft. Maar ja, die zegt ook... Oh. Gooi. Ja, gooi, even. Maar zo kan ik het ook, hoor. Zo kan je alles gooi praten. Met je vijvertje in de boom. Oh, dat ja, niet te geloven, Lien. Heb je het gehoord? Van oma Augs'n stank-en-gifspel. <lacht> ze wat? Ja, ja, te hebben ja, hoor. Ja, ja. Krek wat je verstaat, hoor. Een stank-en-gifspel, eerlijk. Als ik een klank- en lichtspel bestel. Ja, die, die, die luiver eigen tijd ze dat een beetje niet. Ja. ja, een beetje verpopt, weet je wel. Een beetje op de Milieu Showtour en zo. Ja, berg je dan wat te hellen. Als die kevers een beetje gaan verpoppen. Op de Milieu Showtour, waar ik iets fierieks verwacht, dus iets teers. Iets in de sprookjes weer. Nou, noem het even geen sprookje zeg, als wij daar notabele benen... ...even de integrale pikzwartje en de 70 rovers staan te vertolken. Ja, het uh, voormalige sneeuwwitje, Lien, je weet wel. Ja vol, Paul, sneeuwwitje hoor. Met de 70 rovers zullen we maar zeggen, Ali Baba is er een kind bij. Ja, nee, oma Aug, jij bent in de war met die bokser nou even. Met die Cassius Jes Clay, die Mohammed Ali Baba. -ba. Of hoe noemt hij zich? Maar het was pas na de pauze dus. Dat de hele Mohammed Ali Bababa als gastacteur in Sneeuwitje met de Zeven rovers. En dan ben ik in de war, zullen we zeggen. Zeg maar, hoe je werd er gespeeld allemaal? Ja, door het uh, anti-toneel, Die uh, groep van Nel, hè? Je weet wel. Nel van de Worg, Memel. <laughs> ja, de voormalige spelers van haar man dan, hè? Van Kees van de Worg. Maar die wou nog dat ouderwetse rol verdelen, weet je wel, Kees. Repeteren en zo. En dan kwam zij dus opzettelijk te, te laat op de repetitiesnel. En toen zijn zij daarop gaan scheiden, Kees en Nel. Op moedwillige verlating. En toen heb hij heb de coulissen toegewezen gekregen, dus. Hij zei de... ...voormalige vlooien spelers, zeg maar. Ter helle, als ik hier het VVV... ...een beetje nieuw leven wil inblazen, ja... ...dan contracteert meneer hier... ...de voormalige vlooien spelers, ja. Ja, met een spontaan theaterling... Ja. ...levend toneel, weet je wel, het leeft. Ja, van het ongedierte... Oh. <lacht> ...omdat ze zich die wassen... Die lange luizen pruiken. Hallo, Koen, alsof wij daar niet even begonnen zijn met een alternatieve wasdemonstratie van je weet je wel Ja, zijn. ja, ja, ter helle. stel je het even voor zeg. Daar zit ik op de glunderen, op de voorste rij, tussen mijn genodigden. De plaatselijke middenstand. Biels brengt leven in de brouwerij. Wat gaat er worden met de biels? Oh, wacht maar af mensen. En dan beginnen daar even twee van die paarse meiden, de vijver, naar de Filistijnen te jagen. Ja, milieuprotest nummer één, Ling, tegen de waterverontreiniging dus. Ja, dat zijn dan Pik Zwartje en haar geflipte stiefmoeder, weet je wel. Die dan daar even in de luidspreker gaat staan galmen van spiekertje, spiekertje aan de wand. Wie was den schoonste vaat van het land? En dan storten zij dus allebei hun eigen wasmiddeltje in de vijver. Allebei verpakt in een voordelige en handige gezinscontainer. En de ene dus van een onbekend merk en de andere van een berucht. En dan doen zij dus wie er de meeste oververzadigde vetzure borden in wassen kan. Alvorens het schuim meer slaat dan dus dan. Ja, ja, ja. Dan maar dat deed het niet. Dat sloeg helemaal niet neer, meeveen. Nee, dat haalt je de rommel, om oog, omdat die vuiligheid stijf staat van de waterverontheiligde prostaten. Eh, uh, fosfaten, eet. Ja, de groeten te hebben. Je weet toch niet wat je ziet, hè. Je weet toch niet wat je overkomt als je naar toeristen zit te trekken, zeg. Naar een van de fraaiste plekjes van de streek, zeg. En het eerste wat het vlooie pikende volkstoneel doet, is het vijvertje de kom uitschuimen bij je wind, noot benen. Dat binnen vijf minuten je hele amfitheater ondergaat in één berg van biologische vlekverslinders. Ja... Over het buitenkantje voor Pik Zwartje en haar 70 rovers gesproken, Evelien. Hoezo? Ja, daar, daar was toch de derde wereld mee bedoeld, knaap? Uh, zie ik dat goed? De derde wereld die ja. verhaal komt halen? Ja, ja, onder leiding van piegeltje kardemelk dus, hè. Ja, is zijn rol van Cassie dus, Of uh, Mohammed Ali Baba, maar, zeg maar, hè. Zo van uh, Black Powder en zo. Is de rol van de negerhufter van Ome Toon, weet je wel? <tied> Of hoe heet hij, die daar dan inderdaad even zijn gram komp halen dus dan, dus dan. Ja, eerlijk, eerlijk hoor, daar zit je dan stekelen blind een half uurtje bellen te blazen in het vlooien scherm. En als het dan eindelijk een beetje de boom in waait, weg portefeuille. Ja, de, het alternatieve toneel weer, Lien, begrijp je, hè. Niet meer het publiek dat er als stom entreevee naar dat bunnetje zit te glazen over. Nee, meedoen, hè. Boer roepen, een rol spelen. Een rol spelen, gerold worden! En probeer jij maar eens boet te roepen als je zit te schuimbekken. Geen gezicht zeg, als je daar de zwartgesminkte pigeltje karnemelk als Mohammed Kassi 6 Alibaba waar de schuimberg in ziet duiken en hij komt eruit als Rudolf Lubbers. <lacht> Over discriminatieve waskracht gesproken even. Ja, en die witte kees, maar blijven van Black is Beautiful. Terwijl om me heen de verbijsterde middenstand zit te grauwen van mijn horloge, Biels, Wat is het voor een geintje? Waar is mijn horloge? En ik maak kalmeren van alles komt terug. Mensen, straks met de goochelaar, u weet wel. Ja, ja, ja. Pik, pikzwartje productie weer, hè. In de zin van pik, Zwartje en de zeven dwerggeitjes. Ja, pik, zwartje en de zeven dwerggeitjes. Ze kennen hun grim niet eens. Dat was de wolf notabene met de geitjes. Nee, wie had zwart-witje in haar gebit, oma Oog, de wolf. Oh. Vanwege het onverstandige snoepen van de giftige appel, weet je nog wel? Ja, protest tegen het gebruik van die smerige landbouw, vergift, Milieushow weer, hè? Stank en gifspel, nee, het woord, maar, zegt het. Ja, maar oma ouders in de war met klein duiveltje, Koen. Klein duiveltje en de zevengelaarsde meiden, weet je wel? Ja, het is een ja. euh, parafrase op klein duimpje, chef, met de zeven zevenmijlslaarzen. Met de zevengelaarsde meiden, Ja, ja, je? ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, maar dan ook letterlijk, ja. Meer dan ook niet, als je begrijpt wat ik bedoel... Zeven van die paarse meiden die van die waanzinnige laarzen dragen. Maar meer dan ook niet, nog een keer. Nou ja, op een olijvenblaadje na misschien. Ja, ja. Goed gezien, chef, want daar ging het toch om, knaap, heb ik uh, begrepen. Wel degelijk, Koen, wel degelijk. Even aandacht voor de ideeën van de dolomina, hè? maar dan in het decente dus. Uh, vond ik wel, ja. Ja, zo'n een uh, baas in eigen olijf, zeg maar. Een klein... Uh, Klein duiveltje als de man dan, hè. Die dan zegt van, uh, Bart, olijfblaadje. En die daar dus even op zijn mannelijke bezemsteel overheen komt vliegen. En die daar dan even een lading van dat vuile Amerikaanse ontbladeringsspul overheen legt. De vuilneus. In het symbolische dan, hoor. het symbolische? Wat is er voor symbolisch aan? Als er met zijn buik op de boomtoppen een levensgrote tweedekker over het bos van Piet komt donderen. Die er dan een kwartiertje lang wolken vergif over mijn toeristentrekker blaast. Wat is daarvan van het symbolische? <laughs> nou ja, in ieder geval de manier waarop Bulletje Begein... dan aan zijn vader daarvoor toestemming gevraagd heeft, oma Auk. Ja. Of hij even van zijn vader zijn sproeivliegtuigje gebruiken mocht. Hè. Dat had toch wel een min of meer symbolisch trekje, weet je wel. Eigenlijk, zeg maar in zekere zin dan nu. Ja, zeg maar. Het plooie theater in actie. Als ik dat bussen vol toeristen als mooie plekje landschap schoon laat slepen. Het bos van Piet en de straal van honderd meter rond lucht theater kaal. En de vijver hangt in de twijger te schuiven. Ja, dat is niet zachtzinnig allemaal. Zeg. Hey, ja, dat heeft ook geen enkele zin meer, links, Zachtzinnigheid. Hè? Daar zijn we nou zo langzamerhand wel achter, hè. Wat je daarmee bereikt, met zachtzinnigheid. Dan stoppen ze alleen maar weer eens een fooi van 10, 20 miljoen in de collectebus. Maar ik, ik ben er toch niet aan het collecteren, Paul? Ik ben daar aan het toerisme aan het bevorderen. Om van het winter een puitje te kunnen bouwen. Om van het winter niet in de leegloop te komen. Ja, nou, dan bouwt hij van ja. het winter maar een puitje minder, chef. Uh, met als bedrijfswinst dat die lui daar gisteravond voor het eerst van hun leven begrip hebben gekregen. Uh, laat ik zeggen, begrip hadden kunnen krijgen. Van wat dat nou allemaal is, chef. Lawaai, overlast, waterverontreiniging, kerngevaar. Noem maar. Hè, omdat ze het nu één keer aan de lijve ondervonden hebben, chef. Begrijpt jullie? Uh, uh, uh, uh, zijn je begrip hadden kunnen krijgen? Uh, ja, dat is dan weer de, de, de première, hè regiefoutje, dat het nog even op elkaar moet inschieten. Ja, ja, ja of het nou op elkaar inschiet of in slaapbol, wat scheelt het, hè? Jo, wat is er gebeurd dan? Nou, dat was dan even in het sprookje van het lelijke Daffy, weet je wel? Het lelijke? Daffy, wat ze vroeger het lelijke eentje noemden, zeg maar, hè? Maar dat hebben wij dus naar het lelijke daffy getrokken, hè? Met het oog op de beter gesitueerde onder de toeschouwers. Die kennen dat begrip niet meer, dachten wij. Ja, Kraap, uh, moment even, een vraag. Uh, waarom liepen al die kerels die daar het lelijke daffje liepen uit te beelden? Te hinken eigenlijk, symbolisch ook weer? Uh, om het zielige te accentueren, Koen. Zo van: het zielige lelijke daffy hinkt op zijn pintere pootje, weet je wel? Ah, ja! Ah. Zeg maar, ja hoor. Ja, ja, en dan komt daar Bulletje begin als klein duiveltje in zijn vader... zijn sproeivliegtuigen hier overheen daveren dus een hele tijd, hè? Doof, stokdoof, kwartierlang duikvluchten, als een kwartel. Ja, en van die herrie dan, daarvan groeien dan de lelijke daffies dus uit... ...tot een groep van lastige zwanenburgers dus, hè? Je weet wel. En die ramme schippel even leeg dan. Dat was de bedoeling, tenminste, zeg maar. Zeg maar, ja, ja. En daar beginnen de heren dan even op het publiek in te rammen, zeg. En dat met natuurlijk terug, dat gaai is. Je middenstanders? Maar genodigden, nee, die waren al lang gesmeerd, zeg. Nee, dat tuig, dat toeristentuig, dat is. Die parkslapers, waar meneer hier dan weer voor gezorgd had. Ja, nee, ho ja. even, dat had jij gezegd, dat had jij besteld waarachtig. Toeristen! Ik had bussen toeristen besteld. Ja, maar jeugdtoerisme is ook toerisme, chef. Toevallig ja, ja. wel, ja. De moeite die wij gehad hebben om die mensen hier naartoe te krijgen, zeg. Ja, hoe is dat gegaan eigenlijk nou? Nou, beroep op hun sociale loyaliteit, Koen. Zeggende van, uh, jullie laten je inpakken door de autoriteitenvogels. In het Vondelpark mag alles onder u. En daaroverheen, dan nog even de slagzin in het bos van Piet. Mag het niet. Nou, toen waren ze meteen bereid in de vuilniswagens te stappen, hoor. Ja, mijn toeristen, de helpen. Joy rijdend in de gemeentelijke vuilniswagens. Dankzij de zwijgende toestemming van de vader van Geintje van der Kring. Die heeft daar het beheer over, hè, de vader van Geintje van der Kring. Maar ja, het was een regievaartkoen, inderdaad, dat wij, de dat wij van de veronderstelling uitgingen... dat deze vogels zich door enige lastige zwanenburgers het bos van Piet zouden laten uitslaan. Dat hadden wij kunnen weten. Ja, ter helft. Ter helft, bos van Piet, hoor. Voor de rest van de zomer vol parkslapers... En de gamen puitjes van het winter. Ah, herinner als je het over een dam hebt. Een uh, vrienden hebben deze volgende hè? Ja, die is er liefst. Ik geef je hem even. Ja, dank u wel. hier. Ja, meneer Rinderman. Sympathiek dat u even bent. U bent gebeld van de zijde van wie, zegt u, meneer Rinderman? Van de zijde van enkele middenstanders, zegt u. De orders voor nieuwe puitjes. Nu al, hoe, hoe, hoe, hoe dat zo, meneer Rinderman? Een bende muit. De... Post van Piet Slapers heeft vanmorgen verhuizing aangericht in het winkelcentrum. Zijn die ah, godde, oh, godde, oh, zegt oh. deze